Uur. Christian Bonenbakker met het NOS journaal. De Raad van State oordeelt vernietigend over het voorstel van NSC en BBB voor pensioenreferenda. De partijen willen dat deelnemers mogen stemmen over de overgang van hun pensioenfonds naar het nieuwe stelsel. Het is een aanpassing op de pensioenwet die ruim anderhalf jaar geleden van kracht werd. De eerste fondsen zijn al overgegaan. De Raad van State vreest voor chaos. In Mexico is een moordkamp van vermoedelijk een drugskartel ontdekt. Er zijn drie crematoria, persoonlijke bezittingen en vele verbrande botresten gevonden. Een half jaar geleden doorzocht de politie het terrein al, maar die vond lang niet zoveel als particuliere onderzoekers nu. Er wordt gespeculeerd dat de lokale autoriteiten de zaak in de doofpot wilden stoppen. Armenië en Azerbeidzjan zijn het eens geworden over een vredesverdrag. De landen hebben al decennia strijd, vooral over Nagorno-Karabakh. Dat was een Armeense enclave die in 2023 door Azerbeidzjan werd ingenomen. Wanneer het verdrag wordt getekend is onduidelijk. Over een van de afspraken gaat Armenië nog een referendum houden. Vandaag wordt duidelijk welk virus de man heeft die zich gisteren in Heemskerk bij de huisarts meldde. Mogelijk gaat het om Lassa-koorts, een besmettelijke ziekte die vooral in West-Afrika voorkomt. De man was juist in een tropisch land geweest. Hij werd meteen in quarantaine geplaatst en ligt nu in het ziekenhuis in Leiden. De klachten zijn onder controle. Ajax en AZ zijn in de achtste finales van de Europa League uitgeschakeld. AZ verloor in Londen met 3-1 van Tottenham Hotspur. Ajax verloor in Duitsland met 4-1 van Eindracht Frankfurt. Het weer? Hier en daar een bui. In het binnenland kan het 2 tot 4 graden vriezen. Overdag geregeld zon, maar ook stapelwolken en misschien nog een enkele bui bij 6 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. FM. Met nu de nacht... getting busy 1.1 uh, 1.1 gram of them beat the chop shop opening up uh. The getting busy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 Yeah Good when you show me around Yeah, I feel good while you're running 9 r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 Wat ben ik zonder al je zorgen? zuster, haal ik de morgen? Nacht zuster, ik doe iets aan de pijen. Nee.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 Nacht zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. brand van binnen. Nacht doe iets die staan bij, Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, al ik te morgen. Nacht sister. doe iets aan die bij. <middels>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 Nachtzuster, kom even bij me Nachtzuster. Nachtzuster, Nachtzuster. Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets zonder me Nacht, Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets van bij. Nacht Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. pijn, Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nacht Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nacht Nachtjes.